Het is vandaag de 16e mei, 22 jaar van het jaar 5780. En laten we starten met het... Zingen we gelijk de Shabbat Shalom en Laten we Shema gaan zingen. Shema oh, Israel, Ho Israël. Jahwe is onze God. Jahwe is één. Gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit. Voor eeuwig. Amen. Jahwe je God heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Ik ben Jahwe je God. Er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Je maakt geen gegoten of gesneden beeld. Je buigt er niet voor. Je draagt de naam van Jahwe je God niet voor de schijn. Je viert de Sabbatdag. Je eert je vader en je moeder.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 En bij zijn namens Amen. Dan willen we de Sabbath-psalm zingen, Psalm 92. Of Leodot La Adonai. Nou, ik wil de Psalm 41 nog voorlezen. Dan gaan we eerst even een liedje voor de kinderen zingen. Je mag er zijn, van Herman Boon. Wat bekend, denk ik. En daarna Van Waar de Zon opgaat en mogelijk de woorden van Memmunt. Ik wil verder gaan met Elisa. Er zitten nog steeds enorm veel uh, boodschappen in en uh, lessen die we ons uh, kunnen aantrekken. En aan het eind ga ik ook een aantal, een soort huishoudelijke groot woord, maar toch nog iets meegeven waar je zelf eens over na moet denken. Omdat er een aantal dingen zijn die ja, heel erg integrerend zijn en ook zeker gezien waar we nu in zitten, zeg maar van, uh, nou ja. je hoort dat straks vanzelf al. 2 Koningen 8. Gaan we verder. Elisa had gesproken dat de vrouw, voor wie hij de zoon levend had gemaakt. En had tegen gezegd, sta op, ga heen met je hele gezin. En ga als vreemdeling wonen in een ander land. Want ja, we een hoorsnoot aangekondigd. En die zal zeven jaar over het land worden. Zeven jaar, hè? dat is onvoorstelbaar. Dus dat is eigenlijk van sabbatsjaar tot sabbatsjaar. zou je kunnen zeggen. Nee, wat we net voorgelezen hebben, maar zeven jaar, hè? dat is een ontzettend lange periode. En dat doet ze dus ook. Dus, uh, ze pakt dus alles op en ze verdwijnt. En. Ze gaat ergens anders heen, zoals dus Elisa had gezegd. En ze gaat naar het land van de Filistijnen, zeven jaar lang. Nou, ik heb het even opgezocht. Hier woonde ze, in Sunem. En dan gaat ze dus zeg maar, hier zo naar de Filistijnse stadstaten, en wat we nu de Gaza-strook noemen. Dat is ook heel verpand dat daar de Filistijnen wonen. De vijanden van Israël. Dat is niks veranderd, wat dat betreft. Maar ze gaat daar wonen. Maar ja, je zou zeggen, je moet luisteren hè. Zover is dat niet eigenlijk. Het is een 150 kilometer daar vandaan. Dus je vraagt je af: van ja, wat heeft het nou voor verschil gemaakt? Maar toch is er dus hier een hondsnood. En blijkbaar is er dus hier niet. Nou, dat is opmerkelijk. Dan zie je dus dat het dus echt een straf van God is. Die dus plaatselijk opgetreden is. Waardoor dus het Koninkrijk Israël ermee te maken heeft gekregen. Er staat niet dat het Koninkrijk Juda ermee te maken kreeg. Maar ze wijkt niet uit naar Juda, maar ze wijkt uit naar de Filistijnen. Dus of Juda ook erbij betrokken was, dat staat er niet. Maar je zou het haast kunnen gaan denken, omdat, nou, daar komen we straks op terug, waarom dat is. Dus ik denk dat het hele koninkrijk, Israël en Juda, mee te maken hadden met de hoornsnoot. Maar de Filistijnen niet. Maar goed, na die zeven jaren, dan hoort ze dat dus de hoornsnoot voorbij is en ze gaat terug. En ze komt terug in Sunem. Zoals wat we net ook al voorgelezen hebben in de parasha. Dat land mochten ze dus niet verkopen, want het bleef van hun. Dat was de wet van Yahweh. En dat is dus bij haar ook zo. Maar ze kregen het niet. Dus blijkbaar degene die het dus overgenomen had, of die dus gehuurd had van de periode, dat ze weg was, is niet van plan om te vertrekken. Nee, wat dat betreft is er niks nieuws. Hè? Ook Na de oorlog kwamen de joden terug om hun eigendommen terug te krijgen en ze kregen het niet. Zij ging naar de koning om dus de hulp in te roepen. Zij krijgt wel hulp, maar helaas, de Joden die terugkwamen uit de oorlog, kregen ze dat niet van onze overheid. Het verpante is dat de koning was in gesprek met Gehazi, knecht van Elisa. En een beetje vreemd, want Gehazi, die was melaas. Er staat hier helemaal niks van, hè? dus hij is nog steeds gewoon in gesprek met de koning. Terwijl eigenlijk als je melaas bent, ben je uitgestoten uit de maatschappij. En mag je zeker niet met de koning spreken. Maar goed, hij doet het toch. En de koning is erg nieuwsgierig van hij wil al de grote wonderen horen die Elisa gedaan heeft. Hij is niet geïnteresseerd in de God van Elisa. maar Hij wil alleen maar dus de grote wonderen horen. Van ja, wat zijn nou de dingen waar ik dus mijn eigen over kan verbazen? En terwijl Gehazi dat aan de koning aan het vertellen is, en het is natuurlijk een geweldig verhaal dat Elisa dus iemand die dood was dat leven heeft gewekt door de hulp van Yahweh. En hij ziet ineens, ziet hij die vrouw aankomen. En dan roept hij dus tegen de koning, kijk, kijk, kijk, daar loopt die vrouw. Dat is die vrouw met haar zoon, die hij zijn leven gemaakt heeft. Nou, dat is toch ook wel van zeg. Net als ik dan aan het vertellen ben, dan komt die vrouw, komt eraan. Nou, daar kan je niet van zijn. Ik denk dat God dat zo geregeld heeft, in ieder geval. De koning die laat Gehazi staan en die gaat met de vrouw in gesprek. Logisch, want zij en haar zoon hebben het echt meegemaakt. En Gehazi was natuurlijk maar een medestander, die was gewoon een soort getuige. Maar het is veel mooier om te spreken met degene wie het echt overkomen is. Hij heeft dus een heel gesprek met haar en zij vertelt dus ook dat zij dus teruggekomen is en dat ze niet terugkrijgt wat haar eigendom is. En de koning die stuurt een hoveling mee en die zegt, nou, alles wat van jou is krijg je terug. Sterker nog, heel de opbrengst van de akker van de dag af dat je weggegaan bent, tot nu toe krijg je Terug. Nou, dat was niet volgens de wet. Volgens de wet had zij dus haar land waarschijnlijk dus overgedragen aan iemand anders en die had dus gewoon recht op de opbrengst. Dus dit is een beetje krom. Van dat zij dus haar land terugkrijgt, dat was volgens de wet, zo hoorde het ook. Maar dat ze dus alles terugkrijgt van de hele opbrengst van de akker tot nu toe, dat was onrecht. Dat is niet, niet eerlijk ten opzichte van de mensen die dus die akker bewerkt hebben en zo. Want die krijgen dus dan helemaal niets. Maar goed. Hij is koning, hij beslist dat. Elisa die komt op een gegeven moment in Damaskus. En dan is Ben Hadad, de koning van Syrië, die is ziek. en Niet zomaar ziek, maar is ernstig ziek. En hij krijgt de boodschap dat Elisa dus in Damaskus is gekomen. Dan vaardigt hij een bevel uit. Hij zegt tegen Hazael, en Hazael was niet zomaar iemand, maar hij was dus een vertrouweling van de koning. En hij zegt, joh, neem een geschenk mee en ga naar die man gods, ga naar Elisa. En vraag aan hem wat ja we besloten Heeft van zal ik van deze ziekte genezen of zal ik overlijden? Apart, hè? dat is een afgodische koning, komt vragen aan de profeet van God: Van Joh, wil je jaren van mij raadplegen? Omdat ik wil weten van of ik van deze ziekte zal genezen. Dat niet alleen, hij krijgt een geschenk mee en niet zomaar een geschenk, allerlei kostbaarheden uit de er Een last van 40 kamelen. 40 kamelen. Ja, ik zal het zo laten zien hoeveel dat is. In ieder geval, die Hazan al, die komt dus bij Elisa en hem van uw zoon Ben-Hadad, de koning van Syrië heeft mij naar u om te zeggen, zal ik van deze ziekte genezen. Apart, dat een koning zich zo onderwerpt, eigenlijk, zich zo nederig opstelt in opzichte van de profeet en zegt, u moet ik ben uw zoon, ik wil heel graag de raad van Yahweh horen. De kameel kan 280 kilogram dragen, dus hij heeft 11.200 kg aan goederen geveel vet. Althans, dat zou dus kunnen. Nou, Damascus was in die tijd enorm bekend, nog wel een beetje maar voor Damast, damast, dus die geweven kleden uit Damascus. Of, dat zal de gevaar niet bijgezeten hebben, maar ja, wat er verder bij zat, staat er niet. Maar het zal niet uh, een gering geschenk zijn geweest. Die koning ging over zijn leven, dus hij zal best wel behoorlijk uitgepakt hebben. Voor Elisa het aangepakt heeft, staat er niet. Dus dat weten we ook niet. Maar we weten wel wat Elisa dus zei tegen hem. Elisa zegt tegen Hazael, ga, zeg tegen Ben Hadad, u zult zeker genezen. Nou, dat moet een hele opruchting zijn geweest voor Ben Hadad. Als hij dat gehoor zou krijgen. Maar dan zegt hij er wat achter. Yahweh heeft me echt laten zien dat hij zeker sterven zal. Nou, dat wist hij gegarandeerd dat hij sterven zou. Natuurlijk, iedereen moet sterven. Maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt dat hij dus al op korte termijn zal sterven. dat is raar. Zij zegt eerst, u zult zeker genezen. Nou, dat is een 100% zekerheid. Hè? Als God dat zegt van, u zult genezen. God zegt ook, hij zal zeker sterven. Dus er zit een hele dubbeling in. En Elisa, die heeft een heel strak gezicht. Dus die probeert ze eigenlijk goed te houden. Zegt, maar nou, dat lukt niet. Hij begint op een gegeven moment toch te huilen. En dat verbaasde die Hazael. En die vraagt dat dan ook van. Ja, waarom helpt men hier? En dan zegt Elisa wat nou de reden is dat er dus die tegenstrijdige boodschap vertelt. Hij zegt, omdat ik weet wat voor kwaad u de israelite zorgt aan. Een soort vesting in dan en een jonge man met het zwaarbeelden. Een kleine kinderen verpletteren en een zwangere vrouw overheid. Een afschuwelijk schrikbewind gaat dus die hazaal uitvoeren. En dat heeft Elisa dus gezien omdat hij een profeet van God is. Weet hij wat dus die man die voor hem staat gaat doen op termijn. Nou, dat moet afschuwelijk zijn hè? dat je dus tegenover iemand staat van wie je weet dat hij zulke verschrikkelijke dingen gaat doen aan je eigen volk. Hazael die geeft een heel apart antwoord. Iets ja, wat je niet kan begrijpen. Eigenlijk. De normale reactie die je zou hebben zou zijn van: ja, wie ben ik dat ik zulke afschuwelijke dingen zou doen? Maar dat zegt hij niet. Hij zegt: maar wat is Udina die hond dat hij deze grote daad zo verricht? Dan zie je dus al dat die man die had dus al in zijn hoofd was hij al eigenlijk met zulke dingen bezig. Dat kan hij niet anders. Hij heeft er geen moeite mee. Hij schrikt er niet van. Hij heeft het over een grote daad in zijn, in zijn hoofd. Ja, ik zie toch een hele ja, soort koppeling eigenlijk met de, de, de Palestijnen, die geen moeite hebben om kinderen een bombprobleem om te hangen, op te blazen in het midden van een menigte en dan ze als een martelaar, als, als iets grootste te vereren. Het is afschuwelijk wat ze doen. Er is eigenlijk geen enkel. Geen enkel land ter wereld wat zeg maar, dus zo makkelijk aan kinderen opoffert om dus iets te bereiken wat uh, ja, tegen Gods geboden ingaat en dat zie je hier ook eigenlijk. Het zijn zulke afschuwelijke dingen die, die overal eigenlijk afschuwd worden. En hij spreekt over een grote daad waarvan iedereen zegt van: dat zijn geen grote daden, dat zijn afschuwelijke dingen die hij doet. En Elise zegt: ja, we hebben het mij laten zien dat u koning zal worden ook hier. Nou, hij gaat niet protesteren hij gaat niet zeggen van uh, ja, hoe kan dat nou? Van benha, dat is toch koning? Nee, hij accepteert het. Het is ook iets raars. Want ja had tegen Elia gezegd. Ga heen keer terug op uw weg, naar nou, de boxijde maskers, en wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over zien. Dat is niet gebeurd. Dat heeft Elia niet gedaan. Het staat nergens beschreven dat hij dus bij Hazael is geweest. Elisa die gaat naar hem toe, maar Elia zalft hem niet. Elisa ze zegt alleen dat Jabe heeft laten zien dat hij koning zal worden. Maar Elisa zalft hem dus niet. En Jabe had ook tegen Elie gezegd: u moet Jehu, de zoon van Nimzi, zal zalven, de koning over Israël. Nou, toen ging hij bij Elisa weg, die Hazael. Hij komt bij Ben Hadad, bij de koning. En die koning vraagt aan hem: Wat heeft Elisa tegen hem gezegd? En Hazael die zegt: he, met stalen gezicht. Hij heeft tegen mij gezegd: U zult zeker genezen. Nou, wat zal die man opgelucht zijn? Gigantisch. He, die was dus uit de dood opgeschreven. Hij krijgt de boodschap van, ja, wij, van, u zult zeker geweest Nou, dat was maar een dag. Want de volgende dag neemt hij Hazael, neemt dat deken, dobbelt hij in het water, en legt hij dus over het gezicht van de koning Bernadat, en hij verstikt hem. En Hazael werd koning in zijn plaats. He, die deken, die wordt door het water, wordt die deken luchtdicht. Dat is ook de reden waarom dus de brandweer de dekens gebruikt, die hem dat maakt en dus er overheen gooit. Zodat het doofd het wordt luchtdicht en hij verstikt hem gewoon. In het vijfde jaar van Joram, de zoon van Ahab, de koning van Israël, de Jozef, had koning was van Judah, begon Joram, de zoon van Jozef, had de koning van Judah, te regeren. Hij wordt ook Joram genoemd. Dus, dus een beetje verwarrend, want je hebt twee Jorams, zeg maar, en dan af en toe ga je denken, hoe zit dat nou precies? Maar als je dat een beetje in de gaten houdt, dan, dan snap je het wel. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde acht jaar in Jeruzalemstaat. Er zitten wel wat rare dingen in, in het hele verhaal. Want in 2 Koningen 1 vers 17 staat dat Joram koning werd in de plaats van Ahazia... in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozef had, de koning van Juda. En dat zou dan, wat ik dan uitgerekend heb, het jaar 851 moeten zijn. Maar in 2 Koningen 3 staat in het achttiende jaar van Jozef had, koning van Juda Joram, de zoon van Ahab koning over Israël. Nou, dat is raar, want hier staat... Dat is in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat. Joram koning werd over het koninkrijk Israël. En dat zou dan in het jaar 854 zijn geweest. De verwarring houdt nog niet op. In twee koningen achter Sessie staat in het vijfde jaar van Joram, de zoon van Agab, koning van Israël. De Jozef, koning was van Judah. Gond Joram, de zoon van Jozefat de koning van Judah te regeren. In het jaar 846. En dan in het twaalfde jaar van Joram, de zoon van Agab. Koning Israël om de zoon van Joram, de koning nu te regeren en het zou het jaar 841 zijn geweest. Nou, dan heb je dus vier jaartallen. Uit twee koningen 8 vers 16 zou je kunnen concluderen dat dus Joram, de zoon van Jozefat, gelijktijdig begint te regeren toen zijn vader nog koning was. Dus dat ze dus een tijdje gelijktijdig als koningen hebben opgetreden. Maar ja, dat is eigenlijk het enige... En dan snap je een beetje voor waar de verwarring vandaan komt. Ja, wanneer is dan precies het tijdstip dat u dus echt helemaal zelfstandig ging regeren? Dat zou dan eigenlijk bij het overlijden zijn geweest van Jozefat. Dus het lijkt erop dat ze dus gezamenlijk hebben gereageerd. Maar goed, het trieste is dat dus de koning van Juda in de weg ging van de koning van Israël. Nou, dat is onvoorstelbaar, maar als je snapt wat erachter zit, wat erbij staat denk je, oh ja, logisch. Want de dochter van Agap was hem tot vrouw geworden. Dus ze hadden een verbindenis aangegaan met het huis van Israël. En zo erg zelfs dat hij dus de dochter van de koning was getrouwd. En dat snap je ook wel een beetje. Want Jozef, had, die had ook al tegen koning Agap gezegd van, uw volk is mijn volk, uw strijd is mijn strijd. En die was mee gaan strijden. Samen met Agap. Iets wat je eigenlijk niet voor kan stellen, dat dus de rechtvaardige, dus meegaat met de onrechtvaardige. Maar het gaat nog veel verder, want ze zijn dus gewoon verzwagerd. Hij heeft de dochter van Agap laten trouwen met zijn zoon. Maar Yahweh wilde Juda niet de gronden richten, omwille van David. En zoals hij hem gezegd had, hij had hem beloofd dat hij alle dagen voor zijn aangezicht een zoon zou hebben die op de troon zou zitten. En dit is eigenlijk al heel snel uit dat hem het fout gaat. En ja, we wilden toch niet Judah te grond richten. Maar er gebeuren wel wat dingen. In die dagen komt Edom in opstand. Tegen het gezag van Judah. En stelt een koning over zich aan. Joram wordt er boos over. Steekt over naar de andere kant. En met als zijn strijdwagens. En dat doet hij s'nachts. En hij verslaat Edom. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Want Edom die scheidt zich toch van hem af. En daarna komt Libna in opstand. Dus je ziet eigenlijk dat de volken die ze eerst onder controle hadden. Eén voor één scheiden ze zich allemaal van Juda af en worden het zelfstandige volk. Nou, het geschiedenis van Joram en alles is beschreven in het boek van de kronieken van de koning van Juda. En hij ging te rusten bij zijn vader en daar werd begraven. En zijn zoon Ahazia werd koning in zijn plaats. Nou ging dat dan wat beter met Ahazia, Nou, helaas niet. In het twaalfde jaar van Joram, de zoon van Ahab, de koning van Israël begon Ahazia, de zoon van Joram, de koning van Juda, te regeren. Hij was 22 jaar oud, hij was niet zo oud, in de koningwet. En hij regeerde maar één jaar. En dan staat er ook wat dus de reden was dat het fout ging. De naam van zijn moeder was Atalia, de dochter van Omri, koning van Israël. En Atalia was dus een zus van Aga. Het is een, een afschuwelijke familie. Het is heel de, de nare slacht van Omri. Het was een, een verschrikkelijk geslacht eigenlijk. Wat vol was van ongerechtigheid, waarzeggerij, toverij. Zoals ook beschreven staat van, van Isebel. Dus je zou zeggen: van dat was een zus van Agap. Het is niet helemaal duidelijk of dat zo is. Hij ging in een weg van het huis van Agap. Snap je, als je natuurlijk aangestuurd wordt, of als je samen verbinding hebt met het geslacht van Omri, dan gaat het gewoon mis. Want hij was immers een schoonzoon van het huis van Agap, staat er. Denk je, een schoonzoon? Hij was toch een zus van Agap? Maar dan lijkt het dus dat het een dochter van Ahab is. Het is een beetje heel verwarrend van hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar wat wel duidelijk is, dat het van hetzelfde afschuwelijke geslacht komt. Ook deze gaat dus met Joram, de zoon van Ahab, te strijden tegen Hazael, de koning van Syrië. En de Syriërs die verslaan Joram. Dus die verslaan Israël en die verslaan Juda. Koning Joram die gaat terug om Jezus te genezen van de verwondingen die de Syriërs zijn toegebracht. En. De Hazia komt dus op zieke bezoek bij Joram, om te kijken hoe het met hem was, en of hij dus al een beetje genezen was. Het was ten slotte familie, he. was aangekoudig van de profeten De profeet Elisa die heeft ervan gehoord, denk ik, in ieder geval wat hij doet. Hij roept een van de leerlingprofeten en hij zegt tegen hem, om korte middel, neem deze oliekruik in de hand, ga naar Ramot in Gilead en zalf dan Jehu, de zoon van Jozefat, de zoon van Nimzi, tot koning wordt tot koning over Israël gezalfd. Maar er was een opdracht die aan Elia gegeven was. En Elia heeft het niet gedaan. En Elisa doet het dus ook niet. Dus heel opmerkelijk. Hij laat het uitvoeren door een van de leerlingprofeten. Wel een van de, de leerlingprofeten die erg bekend was. En die ook nog eens een keer heel erg goed bekend stond. Elisa zegt tegen die man: van jezelf hem over koning. je gaat een apart nemen. Jezelf over koning. En daarna maak je dat je wegkomt. Niet wachten, niks doen, zorg dat je wegkomt en vlucht. Opmerkelijk, hè? Want je zou toch verwachten van dat als je iemand valt op koning, dat je dan niet bang hoeft te zijn, maar blijkbaar wel. Dus die jonge jongeman gaat dus naar Raam de Gilead. De bevelhebbers van het leger zitten daar bij elkaar. Daar was, Jehu was daar één van. En hij zegt, ik heb een boodschap voor uw oogsten. Die Jehu, die dan toch blijkbaar een van de belangrijkste was, die zegt voor wie... Van ons allen? En hij zegt nee, alleen maar voor u. Oké? Okay. Dus die Jehu staat op, gaat het huis in, gaat een kamer in en hij wordt gezalfd tot koning over Israël. Niet zomaar, maar echt zo zegt Yahweh, Ik heb u gezalfd tot koning over het soort van Yahweh, over Israël. En krijgt u er een opdracht bij: u dus zult het huis van Aag, uw Heer, doden, omdat ik het bloed van mijn dienaar, de profeten, en het bloed van alle dienaren van Yahweh op Isebel zal steken. Dus het maakt niet uit. Of het nou Agap zelf was die het uitvoerde, of Isabel. Nee, de dingen die Isabel gedaan heeft, in principe uit naam van Agap, of voor Agap, die worden gebroken aan het huis van Agap. Hij is niet onschuldig. Het hele huis van Agap zal omkomen. En Java zegt, ik zal van Agap alle mannen uitroeien, zoals de verbonden als de vrije in Israël. Dus dat is een verschrikkelijke straf. Want ik zal het huis van Agap maken als het huis van Jerobion, de zoon van Nebat. En als het huis van de Esa, de zoon van Ahia. hier. Alle drie eigenlijk die afschuwelijke zonden hebben gedaan in Israël. Ook zullen de honden Israël eten op het stuk land van Israël. En er zal niemand zijn die haar begraafd. Toen open hij de deur en vlucht er weg. Waarom zou hij nou weggevlucht zijn? Ik denk als het bekend geworden was waar wat hij dus allemaal geprofiteerd heeft aan Jehu. En dat hij hem dus gezalfd had terwijl er dus al een koning was. Hè? Ja, dat is landverraad. Dus als dat bekend zou worden, dan had hij dus echt te vrezen voor zijn leven. En daarom moest hij dus zo snel mogelijk maken dat hij wegkwam. Jehu komt naar buiten. En die gaat dus gewoon weer bij de overste zitten. Daar in die kamer. En dan zeggen ze tegen hem: Is alles goed? Ja, nee, dat is prima. Hoor. Het gekke is dat ze zeggen: Waarom is deze krankzinnige naar hun toegekomen? Dus die man, die neer die profetie naar hem toegekomen was, die wordt nu afgeschilderd als krankzinnig. Maar ze komen terug. Van deze opmerking. En Jehu zegt tegen hun. Je kent de man zelf en zijn geklaag. Hey, blijkbaar was hij toch wel een bekend iemand die dus regelmatig gewaarschuwd heeft, denk ik. Hey, dus ook geprofiteerd heeft over hun. Omdat ze dus ja, wij moesten dienen. En moesten luisteren naar de wetten en de inzettingen. Want hun zeggen: dat is een leugen. Vertel het ons toch? Hey, want dus ze kennen die man. En ze weten dat wat die man vertelt: dat het dus waarheid is. Dat is niet zomaar. Dat is niet zomaar geklaagd. Dus, dus ze geven eigenlijk nu een hele mooie getuigenis van dus die leerlingprofeet. En hij zegt dit en dat, heeft hij tot mij gezegd. Zo zegt Jabe, ik heb u tot koning over Israël gezegd. En omdat ze weten dat die leerlingprofeet de waarheid spreekt, geloven ze dit ook. Want iedereen haast zich en neemt zijn mantel, legt hij op de treden van de trap, ze liezen op de chauffeur en zeiden: Jehu is koning geworden. Dus. In eerste instantie zeggen ze, want het is een krankzinnige, maar als je ziet naar nou de uitwerking van wat er dus gebeurt, dan zie je dan dat ze toch die man in hun hart eigenlijk heel hoog hadden staan. En dat ze wisten, want als die man wat zegt, dan zegt hij dat namens Jaap. Dan zegt hij dus geen leugen dan vertelt hij geen rare dingen. Nee, dan vertelt hij de waarheid. Dus wat hij nu geprofiteerd heeft, dat hij dus tot koning heeft gemaakt over Israël, dat geloven ze voor de volle 100%. En daar zijn hun acties ook naar. En dan staat er zo van de Jehu, de zoon van Jozef, de zoon van Nimzi, tegen Joram samen. Want ja, het is toch een soort hoogverraad wat je doet als je jezelf je eigen als koning laat zalven. Ben je dus tegen de koning die op dat moment op de troon zit. Nou, koning Joram was teruggekeerd om zat te genezen van de verwondingen, van de strijd die hij had tegen de Syriërs. En Jehu die is bang dat als hij dus uit die stad komt, dat het bekend wordt. En dan heeft hij natuurlijk een groot probleem de koning in met zijn negen. Dus hij zegt, we, sluiten, we moeten zorgen dat niemand uit die stad weg kan gaan, dat niemand kan ontkomen. En Jehu rijdt weg en gaat dus naar Israël toe, want Joram mag daar ziek. En, totdat dat geweten heeft, weet ik niet, maar Ahazia, ja, de koning van jullie, die was ook gekomen om Joram te zien. Zoals gewoonlijk staat er dus een wachter op de toren, om dus uit te kijken, en die ziet dat er een menigte aankomt op de paard. En die zegt, uh, ik zie een menigte. En er wordt Kendgemaakt aan de koning van Israël. En de koning zegt van, joh neem een ruiter. stuur het en ja Ik wil weten, wat is het vrede? Hè? Zijn het de Syriërs? Wie zijn het? Wie komen we met een leegje naar ons toe? Laat het weten. Er wordt een ruiter vermoet gestuurd. Die ruiter die vraagt aan Jehu van, is het vrede? En Jehu zegt, wat heb je met vrede te maken? om achter mij aan. Dus hij mag niet terugkeren naar de koning. Hij wordt eigenlijk gearresteerd. En moet achter Jehu aankomen. En dat zegt de wachter dan ook tegen de koning. Die zegt de koning de boodschap. Ja, de koning is bijna gekomen, maar hij, ja, hij komt niet meer terug. Hij mag niet meer terug. Wordt er een tweede gestuurd. Nou, die doet hetzelfde. Hè? Dit zegt de koning, is het vrede? En zegt, heb je met vrede te maken? Keer om, achter mij aan. De wachter brengt ook die boodschap bij de koning. Maar hij zegt, de manier van rijden... Nou, dat lijkt een beetje op de manier van rijden van Jehu. Want hij rijdt als een Dus Bijvoorbeeld had het toch een bepaalde rijstijl die herkend werd... En dat geeft zoveel vertrouwen bij de koning, dat hij zegt van oké, okay, ik ga er zelf aan tegemoet. Ik weet dat het dan vertrouwd volk is, dus hij spant in, gaat met zijn strijdwagen en rijdt dus Jehu tegemoet. Daar blijft het niet bij, maar Hazia, ja, de koning van Judah, gaat ook mee. Ieder op zijn eigen strijdwagen. En ze trekken de stad uit, Jehu tegemoet, en moeten hem op een stuk land van Naboth uit Israël. Dan zie je dus dat God dat geregeld heeft kun dat anders zoveel elkaar krijgen. Dus we ontmoeten elkaar op het land wat dus de vader van Joram wat gestolen van Nabot uit is. Op het moment dat Joram Jehu ziet, zegt hij van, is het vrede Jehu? Nee, maar waarom kom je met een heel leger naar me toe? Jehu zegt wat vrede, zolang de hoerijen van uw moeder Isabel en haar toverijen zo talrijk zijn. Nou, ik denk ook de manier waarop Jehu het gezegd heeft, dat dat alle Alarmbellen liet dit afgaan. En Joram heeft het in de gaten en die draait zijn wagen. En die schreeuwt waarschijnlijk: Verraad de Hazia. Hij maakt dat je weg de Vlucht Vluchten terug naar de stad. Nou, dat proberen ze ook, maar het heeft helemaal geen zin. Jehu spande de boog en schiet Joram dood. Hij schiet hem door zijn hart. En Joram zinkt dus dood in zijn wagen. En toen dus zei Jehu tegen Witka, zijn officier: Pak hem op en werp hem op het stuk land van Naboth uit Israël. Denk eraan. En dan zie je dus. Dat hij dus eigenlijk al heel erg betrokken was bij het hele verhaal wat we daarvoor verteld hebben. Hij reed dus achter zijn vader Agab, Toen dus die profetie uitgesproken werd door Elia. Dus Jehu, samen met zijn officier, reed dus achter Agab, Toen Elia zei: Van waar als ik gisteren had, het boet van Nabot en het boed van zijn zonen gezien heb. Daar staat er niet bij trouwens in het eerste stuk. Hier is de eerste keer dat je dus ziet dat hij dus het hele geslacht van Nabot uitgegroeid had. Spreekt Yahweh, ik zal het op dit land vergelden. Pak hem op zich, we hebben op een stuk land precies zoals Yahweh gesproken had. En dat is apart, hè? want in heel het verhaal komt Jehu niet voor. Dus het is ook wel opmerkelijk omdat Elia kans heeft gehad om direct Jehu tot koning te zalven, waar hij dus geen gebruik van heeft gemaakt. Jehu is er steeds bij geweest, waar ja, hij had dus het hele gezin uitgemoord. Nou, Ahazia, die vlucht ook, maar die wordt dus ook gedood. Allebei de koningen worden dus door Jeeën gedood. Het voordeel van Ahazia heeft dus nog dat hij dus teruggevoerd wordt naar Jeruzalem. Hij wordt daar begraven in de koningsgraven bij zijn vader. Dus hij krijgt nog een, een officiële staatsbegrafenis. Dat krijgt Joram niet. Joram wordt dus gewoon op het veld van Nabot gegooid... En Jehu komt in Israël aan. Ja, dan lees je ook weer iets. En dan denk je van, wat een afschuwelijk mens moet die in Zebel zijn geweest. Zebel die hoort dus dat Jehu komen is. Ze heeft dus ook gehoord dat dus haar zoon gedood is. Hè, dat Joram gedood is. En wat doet ze? Ze gaat zichzelf opmaken. Dus ze heeft aan op, dus opgezorgd kapsel. Helemaal opgemaakt. En dan kijkt ze dus door het venster naar buiten. Naar beneden. En dan ziet ze dus Jehu binnenkomen. En dan zegt ze, nou dat zal ze heel spottend gezegd hebben, is het vrede? Zimri, moordenaar van zijn heer. Want Zimri was dus een van de moordenaars van het, van het eerste uur, zeg maar. Scheldt hem eigenlijk uit met een andere naam. En ze wees dus dat hij dus ook haar zoon vermoord had. En Jij kijkt hem hoog en die zegt, wie is er met mij? Wie? En twee of drie die staan dus achter zebel, denk ik. En die kijken naar hem toe en hij zegt tegen hen van... En dat doen ze dus goor naar beneden. En hij vertrapt haar met haar paard. Een afschuwelijk verhaal. Hij zit er niet eens mee. He, dus, ja, waar je zelf eigenlijk toch wel onpasselijk van zou worden, alleen al als je nadenkt. En ja, een beetje begrijpt wat er gebeurt. Maar hij gaat gewoon naar binnen en gaat eten en drinken. En als hij dus klaar is met zijn maaltijd, dan zegt hij van, uh, ja, ga toch iets even wat begraven, want ja, het, is, het is toch een koningsdochter. Dus laten we haar toch een verschoenlijke begrafenis geven. En dan komen ze even later terug bij hem. En dan zeggen ze, nou ja, je, is, de God is weg. Alleen haar scheepel, haar voeten. En haar handen zijn gevonden. En toen zeiden ze, ja, ja nou, dan is toch precies gebeurd wat Elia heeft gezegd. Want ze hadden gezegd dat op het stuk land van Israël zullen de honden het vlees van Isabel eten. Dat is dus ook precies wat er gebeurd is. Het dode lichaam van Izebel zal zijn als nest op het veld zetten schip van Israël, zodat men niets zou kunnen zeggen, dit is in zee. Blijkbaar zat het ook in de godsdienst dat een soort van gedenkplaats de gemaakt had. Je moest heel erg denken van aan wat die nazi ook doen, hè, dat ze dus van die gedenkplaatsen hebben, waar dus ook weer allerlei grote bijeenkomsten gehouden worden en verschillende dingen plaatsvinden. En dat is voorkomen doordat God opgetreden heeft Nou, nu komen we eigenlijk bij... Ja, een stukje huiswerk, huiswerk misschien een groot woord. Er zijn toch een aantal dingen die mij, waar je vragen over hebt. Volgende aanwijzingen van het tot Elisa zei dus tegen die vrouw van Sunem, van joh, we komen van zeven jaar, vertrek uit het land en na zeven jaar kun je terugkomen. Wat zou nou de reden zijn dat Hazael niet gezalfd wordt door Elisa? Was dat nou omdat het de opdracht van Elia was? En wist hij dat? Ik weet ik niet, staat het, het zat nergens. Misschien als hij het geweten heeft dat hij daar moet dat was de opdracht van ja, Het is niet gebeurd, dus waarom zou ik het doen? Weet ik niet. Of is het omdat Elise wist wat Hazael zou doen? Wat zo afschuwelijk was, dat hij wist dat hij dus zeg maar, ja, heel veel mensen in Israël zou doden op een afschuwelijke manier. En dat hem dat heeft tegengehouden om dus hem te zalen. Wat ook opviel is dat de plannen van God kunnen veranderen door onze actie. Want tegen Hazael wordt gezegd. Als hij moet vragen of zijn meester Ben-Hadad, de koning van Syrië, of die zal genezen. God zegt hij zal genezen. Ben-Hadad zal genezen. Dus dat was, lag in het plan van God om Ben-Hadad te genezen. Gelijkertijd zegt God ook Ben-Hadad zal sterven. En dat is natuurlijk heel dubbel. Maar blijkbaar was het eerste plan van God dat Ben-Hadad zou genezen. En Hazael die door kruis zat, en dat weet God natuurlijk van tevoren. Maar Zael besluit om Ben Hader te doden. Dat was eigenlijk niet Gods plan. Dat, is, dat concludeer ik uit. Dat was oorspronkelijk niet Gods plan. Maar Zael die verandert de plan van God. Nou, dan heb ik vragen. Moeten we altijd de aanwijzing van Gods op knechten opvolgen? Ook als het afschuwelijk is wat er dus zijn, zoals de opdracht die Jehu krijgt. Het is natuurlijk afschuwelijk dat je de opdracht krijgt om een heel geslacht uit te roeien. En zouden wij die ook op moeten opvolgen? Nee, maar hoe weten we nu, zeg dat dat waar is, hoe weten we nu dat die opdracht erop komt? Hoe kunnen we dat nou te weten komen? Checken of de dingen kloppen. En dan is de vraag van ja, waar, waar check je dat? De vraag om bevestiging kun je doen, maar je blijft wel je eigen verantwoordelijkheid houden. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoel met een stukje de huiswerk. Van, hoe kunnen we nou bepalen of iemand goed knecht is? En nog de woorden die hij uitspreekt. Amen. Zullen wij nog een lied zingen? Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. Ja, wij zegenen u en hij behoede u. Ja, we doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. Dan willen we nog zingen. Halleluja, hallo,